Goedemiddag, vacature voor vicepresident van de Raad van State gepubliceerd. Iran is bereid tot onderzoek naar vereidelde moordaanslag in de VS... en WK-huldiging van honkballers uitgesteld. Vandaag is het bewolkt, af en toe is er ruimte voor de zon. Het wordt 14 graden in het noordoosten en 17 in het zuidwesten. Morgenochtend is het grijs en regenachtig... en morgenmiddag komen er vanuit het noordwesten opklaringen. Maar er kunnen dan ook wel weer wat buien ontstaan. Maar ook een zonnetje tussendoor morgen. En het wordt ongeveer 13 graden. In de staatscourant staat de vacature voor vicepresident van de Raad van State. Dat is de functie waar minister Donner voor wordt genoemd. De zittende vicepresident president Cenk Willink, vertrekt op 1 februari volgend jaar. En normaal gesproken valt de sollicitatieprocedure onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat is het ministerie van Donner. Maar gezien zijn kandidatuur wordt de procedure deze keer geleid door minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Mensen die belangstelling hebben voor de functie kunnen tot 10 november een sollicitatiebrief sturen en het kabinet verwacht de benoeming in december. Philips gaat 1400 banen schrappen in Nederland en ruim 3000 in het buitenland. Vooral op financiële afdelingen en de IT zullen banen verdwijnen. Philips heeft last van de economische malaise, vooral in Europa, en merkt dat in de derde kwartaalcijfers de omzet stagneert en de winst is gekelderd. Topman Frans van Houten. Philips is uh, goed gerepositioneerd in markten die aantrekkelijk zijn in de toekomst. Gezondheidszorg, verlichting, uh, consumentenwelbevinden. Uh, Daar zijn heel veel kansen voor Philips. Dus dat is goed. Tegelijkertijd, als we kijken naar onze resultaten... dan zien we dat de groei wel begint te komen... maar dat de winstgevendheid van Philips lang niet goed genoeg is. En juist winstgevendheid is zo belangrijk om te kunnen investeren. Want waarom verdient u minder? Waarom is die winstgevendheid teruggelopen? We zien dat de winstgevendheid is teruggelopen omdat we meer moeten investeren in innovatie en de ontwikkeling van nieuwe markten. Dat doen we om Philips een succesvolle toekomst te geven. Om te zorgen dat we kunnen concurreren met mensen in Azië of in Amerika. Nu heeft hij in juni aangekondigd, het gaat niet goed met Philips. We moeten flink gaan reorganiseren, er moet flink kosten bespaard worden. 500 miljoen, een paar maanden later werd het 800 miljoen besparen. Er gaan banen uit. Hoe zwaar gaat Philips snijden in de organisatie? Laat ik vooropstellen dat ik het heel vervelend vind dat we maatregelen moeten nemen die mensen betreffen. We hebben aangekondigd dat het 4.500 posities in de wereld betreft. Dit is noodzakelijk om Philips minder complex te maken. Een minder zware overheid en supportstructuur te geven. Zodanig dat we meer ondernemend worden, maar ook dat we de ruimte hebben om te investeren in innovatie... en uh, meer verkopers kunnen hebben die naar klanten kunnen gaan. Hoeveel van die 4.500 banen zullen er in Nederland verdwijnen? In Nederland heeft Philips relatief veel hoofdkantoren en supportfuncties. En daardoor uh, is er ook relatief een groot deel van de 4.500 die op Nederland van toepassing is. Namelijk 1.400 mensen. Dat is fors, hè? Ja, dat is heel fors en dat is heel vervelend. En uh, ik hoop dat we een gedeelte ook kunnen opvangen met natuurlijk verloop. Uh, maar uh, ik denk dat ontslagen niet te zullen zijn uit te sluiten. Dat zei Filip Stopman, Frans van Houten tegen André Mijnema. In Griekenland leggen ambtenaren deze week opnieuw massaal het werk neer... uit protest tegen de bezuinigingen. De staking is al begonnen bij het douanepersoneel. Drie grensovergangen zijn de komende dagen gesloten. En ook de veerboten varen niet. Het is de vierde keer in de maand tijd dat de douane het werk neerlegt. En later deze week gaan naar verwachting ook het personeel in ziekenhuizen, scholen... en bij de Rijksoverheid staken. Medewerkers van de vuilophaaldienst die staken al tien dagen. En daardoor ligt het vuil in Athene hoog opgestapeld. Er is grote verslagenheid in de autosportwereld. Tweevoudig Indy 500-winnaar Dan Weldon is vannacht verongelukt... tijdens de IndyCar race in Las Vegas. De coureur raakte betrokken bij een zware crash van 15 raceauto's. En miljoenen Amerikaanse kijkers zagen dat live op televisie gebeuren. Oh, here we go. Oh, multiple cars involved.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 Dan Welden dus omgekomen bij die enorme crash. En daar praat ik over door met voormalig Formule 1 en IndyCar-coureur Robert Doornbos. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. U heeft hem gekend, Dan Welden. U heeft vaak met hem gereden. Wat is uw eerste reactie? Ja, ja ongelooflijk. Uh, hele korte nacht gehad vannacht. Ik heb de race natuurlijk gezien. En uh, ik heb inderdaad drie jaar met hem gereden. Wiel aan wiel uh, op die Ovels en op de Statensequies. Uh, echt een ongelooflijke goede coureur. Kampioen uh, uh, heeft hij al bewezen dat hij dat kan. En... Ja, dat dat dan gebeurt bij een van de beste OVAL-specialisten, uh, zo'n ongeluk. Ja, dat is, uh, dat is eigenlijk onbegrijpelijk dat hij daar nou niet mee is. Hoe zou dat gebeurd kunnen zijn? Op een gegeven moment zie je van alles crashen en in brand vliegen. En die Amerikaanse commentator die zei, ja, dat is een crash waarvan iedereen had gehoopt dat die nooit zou gebeuren. Hoe kan dit gebeuren dan toch? Nou ja, de Oval races op, op dit soort circuits, dat noemen ze de super speedways. Uh, je hebt Texas, Las Vegas uh, en India uit eigen ervaring zijn gewoon... Uh, ja, het gaat ongelooflijk hard. Je rijdt 220 mijl gemiddeld, dus je rijdt ongeveer 340, 350 gemiddeld. Als, je dan, uh, als er dan een crash is, zoals nu in Turn 2... Uh, dan die moest achteraan starten vanwege die bonus die hij kreeg. Als hij dus uh, zou winnen, zou hij de 5 miljoen dollar pakken. Um,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 En valt ook zo'n circuit wat te verwijten? Is de een gevaarlijk circuit bijvoorbeeld, of ook niet? Nee, het is een, een, een hele populaire vorm van race. Een typisch Amerikaanse vorm van race, oval racing. Het trekt heel veel publiek. Je hebt altijd minimaal 100.000 man in de, in de tribune zitten. En uh, ja, het ziet er gewoon heel spectaculair uit uh, als je natuurlijk 36 auto's uh, op die snelheden rondvliegen. Maar ook maar extra gevaarlijk ook misschien het... wel? Sorry? Maar ook extra gevaarlijk misschien wel. Ja, het ja, niveau uh, is natuurlijk een stuk uh, gevaarlijker dan Formule 1, uh, omdat je geen ruimte hebt om, om uit te wijken. Je gaat zo de betonnen muur in, uh, die ik weet uit eigen ervaring die doet wel heel erg pijn. En uh, in dit geval die hekken uh, zijn, zijn echt gevaarlijk. Maar ja, die heb je ook nodig, anders ga je het publiek in. Dus het is qua, ja, op het racegebied is het wel een van de gevaarlijkste vormen van racen. Uh, en de helft van de kalender die bestaat uit dat soort circuits. En ze zullen toch wat anders moeten gaan doen nu. Ze zullen iets anders moeten organiseren. Wil je uh, uh, dit soort ongelukken vo uh, voorkomen? Ja, het is moeilijk om het te voorkomen. Je kan, de, kalender, je kan de, de Las Vegas Speedway van de kalender halen omdat de snelheden te hoog zijn. Uh, je zou meer downforce op de auto kunnen zetten dat de snelheden iets, iets lager worden. Maar de, het blijft wiel aan wiel racen met uh, 300 km per uur. En als de wielen elkaar raken dan, uh, dan ga je de lucht in. Um, maar aan Den Wel en zijn kwaliteiten, nou, ja, daar kan je niet aan het vijf Met hem wiel aan wiel gereisd in Texas. En uh, Naar gewoon 20 minuten lang uh, ben met elkaar in gevecht uh, op, op dat soort snelheden. Ja, en echt uh, alleen maar respect voor als coureur hoe hij uh, altijd gereden heeft. Wat hij allemaal gewonnen heeft. Dus uh, mijn gedachten zijn bij hem en zijn familie. En, uh, en natuurlijk uh, ze voor het team en, uh, en de fans dat is het ook hartstikke moeilijk. Dank u wel voor deze eerste reactie. Robert Doornbos.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 Iran is in principe bereid om onderzoek te doen... naar de vereidelde moordaanslag op de Saoedische ambassadeur in Washington. Volgens Amerika was de Iraanse regering betrokken bij dat moordcomplot. En de Iraanse opperste leider, Gamenei, die zegt gisteravond nog... dat hij zich op geen enkele manier door het Westen onder druk zou laten zetten. Correspondent Thomas Erdbrink in Teheran. Nou, toch een onderzoek, Thomas. Hoe moeten we dat dan weer zien? Nou ja, De Iraniërs praten graag met uh, dubbele tong, om het zo maar te zeggen. Aan de ene kant wordt er voor binnenlandse, binnenlandse consumptie gezegd: uh, nee, wij wijzen alles af. Aan de andere kant zegt de buitenlandminister vandaag: nou ja, uh, we willen toch wel graag uh, kijken wat uh, Washington precies te zeggen heeft en daar dan een onderzoek naar doen. Het is natuurlijk om te laten zien, uh, ja, naar nou, de mensen thuis: wij zijn een sterk en heel belangrijk land en we trekken ons niks aan van wat Amerika zegt. Maar ja, tegelijkertijd maken de Iraniërs zich wel zorgen duidelijk en we proberen op deze manier ook een soort van, ja, hun hand uit te reiken naar de Amerikanen toe... om toch tot een soort oplossing te komen. Ja, Iran maakt zich daar toch wel een beetje meer zorgen over... dan in andere gevallen misschien wel. Wat willen Amerika en ook Saoedi-Arabië nou eigenlijk van Iran? Nou, wat duidelijk is dat er, dat er, dat er achter de schermen op dit moment... Uh, toch wel eisen worden gesteld door de Amerikanen. Ik weet niet precies wat... Maar Irans officiële leider zei gisteren ook... in een publieke toespraak... ik wil geen afpersingsgeld betalen. Waarmee die waarschijnlijk niet bedoelt dat hij geld moet betalen... aan de Amerikanen. Maar dat ze iets van hem vragen. Bijvoorbeeld door iemand te slachtofferen... of toch om een soort van schuld te bekennen. En er zal ook spelen dat... als Iran dat niet doet... dat er dan strafmaatregelen volgen. Dus uh, de Iraniërs maken zich... duidelijk zorgen en... Uh, uh, ja, hebben misschien een idee van wat er komen gaat. Ik niet, omdat het achter de schermen is. Maar de, alles wijst erop dat er dat er toch een serieus probleem is tussen beide landen. Ja, nou wordt er uh, gezegd van ja, in principe zijn we bereid om onderzoek uh, te doen. Uh, kan Iran daarmee, ja, wat dat dan ook mogen zijn, uh, sancties ontlopen? Uh, ja, maar het is inderdaad, af en nog maar, de vraag of het om sancties gaat. Hè. Je zou veel verder kunnen denken, uh, misschien dat de Amerikanen zeggen van... Uh, lever ons die leden van de godsstrijdkrachten uh, aan die wij verantwoordelijk houden hiervoor... Eh, nou ja, de, de, de kans dat Iran zoiets doet is zeer klein. Eh, wat, er, ja, wat er kan gebeuren is feitelijk alles tussen sancties... en eh, ja, zelfs misschien een soort militaire actie. Eh, en het feit dat de Iraniërs zo reageren... dus aan één kant binnenlands zeggen, eh, oh, niks aan de hand... maar toch eh, via diplomatieke kanalen laten delen, weten dat ze een oplossing willen... ja, laat zien dat ze nerveus zijn hierover. Dankjewel, correspondent Thomas Erdbrink in Teheran. Archeologen hebben bij het Limburgse dorp Sint-Geertruid... werktuigen gevonden van neandertalers. En de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is opgetogen. Die spreken van een spectaculaire vondst. Het is een, een vuursteen wat er gevonden is. vuurstenen kern en scherpe stenen, zogenoemde afslagen. Waarmee die neandertalers 70 tot 100.000 jaar geleden gereedschap maakten. En de enige andere plek in Nederland... waar eerder sporen van neandertalers zijn gevonden... was in een groeve bij Maastricht. Sport. Het EK Boksen begint vandaag in Rotterdam. Er is net gelood. En de Nederlandse Jessica Belder moet zometeen de ring in. Want het is ook vrouwenboksen uh, waar we het over hebben. Colette van Niener, die is erbij. In Rotterdam, Jessica Belders. Uh, wie is haar tegenstander eigenlijk, Colette? Dat is een meisje uit Azerbeidzjan En... Uh... Even een ogenblikje, want ik heb ontzettende vertraging. Daar kan ik zelf iets aan doen. Uh, meisje uit Azerbeidzaan. En dat is een sterke tegenstander, Want in die uh, landen wordt er flink gebokst. Jessica zei wel, het is iemand die technisch bokst. En die dus niet uh, heel erg op de kracht, alleen maar het in elkaar meppen, uh, uh, speelt. Dus dat is uh, een mooie. Van de andere kant, ja, ze moeten dus dadelijk vandaag al aan de bak. Het had ook uh, uh, makkelijker uit kunnen vallen. Maar natuurlijk ook altijd moeilijker. Ierland bijvoorbeeld vindt ze nog sterker. Rusland, Zweden, dat waar. Landen ...die ze echt zeker niet wilden gaan treffen. Um, ja, het was een spannende ochtend hoor, want er zijn drie Nederlandse deelnemers. Marichelle de Jong, Noeska Fortuyn, die twee die, spelen die boksen morgen voor het eerst. En Jessica Belder dus. Vanochtend om een uur of zeven zijn ze zich gaan wegen om te kijken... ...of ze inderdaad in hun eigen gewichtsklasse uit konden komen... Uh, nou, daarna was het uh, ontbijten en terug naar bed. Jessica zei, ik heb al even geslapen. Dus dat is mooi meegenomen, dat hoeft ze niet meer te doen. En nu is het vooral rustig blijven, een stukje wandelen... en weer even terugdenken aan hoe sterk ben ik ook alweer. En ja, ik kan het aan. We gaan het afwachten wat zij uh, daar neerzet in de ring. Jessica Belder moet dus tegen een, een tegenstander uit Azerbeidzjan. Colette van Uden met een niet zo beste verbinding. Sorry daarvoor, de Nederlandse honkbalploeg wordt voorlopig niet gehuldigd... voor het behalen van die wereldtitel in Panama. De helft van het team komt morgenochtend aan op Schiphol. De helft, de andere spelers zijn direct vertrokken naar hun eigen clubs in Amerika... of naar hun familie op Curaçao. En de Nederlandse honkbalbond wil de wereldkampioenen pas huldigen... als de hele ploeg compleet is. En waarschijnlijk zal dat dan zijn in Utrecht of in Haarlem. Het is 14 over 12, we gaan naar de ANWB. Erwin de Hart, goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb twee files op de A9 allereerst. Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en knopend Rotterpolderplein staat 3 kilometer. En op de A27 Gorkum richting Breda. Tussen Breda Noord en knopend sint Annabos 4 kilometer. Hier zijn nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. De vacature voor vicepresident van de Raad van State... waar minister Donner voor wordt genoemd. Die vacature staat nu in de staatscourant... BlackBerry compenseert zijn klanten voor de dagenlange storing van vorige week. Klanten mogen applicaties downloaden voor de smartphone. En er is grote verslagenheid in de wereld van de autosport. Tweevoudig Indy 500-winnaar Dan Weldon is verongelukt... tijdens de IndyCar Race in Las Vegas. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch... Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Heeft Vincent van Gogh nou zelfmoord gepleegd of is hij vermoord? Zoals twee schrijvers dit weekend beweerden in het Amerikaanse tv-programma 60 Minutes. In het mediaforum columnist Bart-Jan Spruit en vrijdenker Henk Westbroek. En het gaat onder meer over de Occupy-protesten hier in Nederland... Het proces was tegen van alles en nog wat en tegen iedereen. Onder meer ook tegen politici. sp de Roemer was er ook. En hij kon van tevoren niet echt inschatten of het een succesvolle actie zou worden. Geen idee. Het kan zijn dat hier om drie uur iedereen wegloopt en we er horen niks meer van. En het kan zijn zoals in Amerika dat het veel langer blijft. Daar zie je dat media het heel lang in Amerika verzweken hebben. Een nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. De eerste kandidaat komt uit Utrecht en heet Stephanie Geibels. En wilt u ook een keer meedoen, mail dan uw naam en telefoonnummer... naar Nationale Nieuwsquiz@ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Vandaag is de Nationale Donorweek begonnen... met een grote wervingsactie via nu.nl. De hele week komen daar BN'ers op de redactie langs... om zoveel mogelijk mensen over te halen... om zich te laten registreren als orgaandonor. Echt goed voorbereid zijn ze niet, dat zagen we van, uh, via de site, waar alles live wordt uitgezonden. Maar met een beetje improvisatie kom je in een heel eind. Goedemorgen, ik, ik, het ik heb een vraagje. We zijn bezig met de Donorweek en we wilden graag even in de uitzending. Welke uitzending? Ergens. Ja, bij de vader, op de radio. Op de radio? Ja. ja. Doet het niet oh, ja. En programma in gedachten zelf? Uh, nee, ja, als, we ergens kan, als we maar uh, ja. kunnen nu? uitzenden, ja, dan zou het heel fijn zijn, ja. Nee. Jeetje, ik weet niet wie er nu bezig is in de uitzending. De actie is te volgen via een livestream. En naast Igo Gernand zetten onder andere radio-dj Giel Beelen... RTL-verslaggever Sandra Schuurhoff en actrice Sanne Vogel zich in voor deze actie. Het YouTube-kanaal van de Amerikaanse versie van Sesamstraat... is gisteren gekraakt door hackers. In plaats van kinderfilmpjes vertoont het kanaal... korte tijd reclame voor internetporno, zegt CNN. Sinds deze hack is het kanaal geblokkeerd. In Nederland gaat gelukkig alles goed bij Sesamstraat. Vandaag beginnen namelijk de Aston Brothers... met hun bijdrage aan dat populaire kinderprogramma. En dat gebeurt allemaal onder de noemer Stekker en Touw amp fotograaf Robin Utrecht heeft weer een internationale fotoprijs gewonnen. Dit keer van het Chinese staatspersbureau Xinhua News Agency. De prijs uh, wordt eens in de tien jaar uitgereikt. Robin, goedemiddag. Goedemiddag. En gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, wist jij van het bestaan van deze prijs? Uh, nee, ik wist eigenlijk niet het bestaan van deze prijs. Ik heb het via via gehoord. En toen uh, heb ik ongeveer anderhalf maand geleden acht foto's ingezonden... En uh, waarvan ik een, uh, met één foto begonnen. Welke foto is dat? Het is een foto die ik heb gemaakt uh, twee jaar geleden in Ethiopië. Ik ben daar bij een, uh, uh, een opvangtehuis, een soort uh, ziekenhuis uh, van Arts de Grenzen geweest. En uh, daar heb uh, ik drie dagen gefotografeerd. En uh, de, het is een zwart-wit foto van een jongetje wat door zijn vader werd binnengebracht. En wat er echt, uh, echt heel slecht aan toe was. Echt enorm ziek was. En uh, daar heb ik een foto van gemaakt dat hij uh, op zijn benen van zijn vader ligt... en onderzocht wordt door, ja, onderzocht wordt door een arts. Ja. Een uh, foto die je daar kennelijk indruk heeft gemaakt. Je hebt meer foto's ingestuurd. Wat waren dat voor platen? Uh, het was een serie uit Afrika was het. En uh, ik had ook, dit jaar ben ik in Colombia geweest... en daar heb ik een serie over zwervers gemaakt. En ik had ook een foto ingestuurd van een man die alleen maar in een plastic zak lag op straat... en waarvan je alleen maar twee voeten zag uitsteken... En waar mensen zeg maar uh, passerend voorbij uh, lopen. En uh, ja, dat was wat ik had ingestuurd. Ja. Nou heb jij vaker prijzen gewonnen. Uh, hier in Nederland bijvoorbeeld voor de foto van de vermoorde Pim Fortuyn. Waar ben je het meest trots op? Uh, totaal met allemaal prijzen. Ja, ik vind het ook wel heel bijzonder nu. Omdat het gewoon één keer in de tien jaar is, die wedstrijd. En als je hem dan wint, dan, uh, ja, dat maakt het wel heel bijzonder. En ook omdat het het staatspersbureau is. Wat echt een enorm bureau is. En uh, echt wereldwijd hebben ze meer dan uh, 60.000 journalisten zitten. Dus het is echt, uh, ja, dus ik ben eigenlijk wel super blij met deze ja. prijs. Maar wat is, wat is de het wel een heel gevoelig uh, en zwaar onderwerp was. Want ik moet nog steeds aan het jongetje denken. Uh, ik krijg nog steeds weer de, de ja. kippenvel op mijn rug als ik aan de situatie terug denk. Ja. Wat is de prijs eigenlijk? Uh, ja, ik ben helaas omdat ik voor het AMP bij het WK Turning in Tokio ben, of was. Vanochtend vroeg was de uitreiking in Peking, dus ik, heb, uh, ik zou niet eigenlijk niet zeggen dat ik niet weet wat nou echt de officiële prijs is. <lacht> nee. En ik was er ook niet bij de uitreiking geweest, dus uh. dat was echt ja, eigenlijk heel erg jammer dat ik uh, uh, dat door, ja. door het WK Turner heb moeten missen. Nou, straks, straks misschien op straat daar in Tokio even bij de pinautomaat kijken of er een enorm bedrag is bijgeschreven. Je weet het <lacht> <Ja>. maar nooit. <lacht> Dankjewel. Dus goed, als dat zo is, dan, uh, dan ben ik je te vinden. Oké, okay, hoi hoi. Oh, Oké, okay, hoi. De EO en de zendtijd voor kerken zijn een nieuw online project begonnen. Als je snel met elkaar het bed induikt... dat is net zoiets als je geheimste dagboekaantekeningen laten lezen... aan een vage kennis. Denkstof is een unieke en binnen Nederland nieuwe serie... vijf minuten filmpjes vol bezinning en geloofsvragen. De serie is gemaakt door jongere sprekers... en bedoeld voor jongeren van 16 tot... ja, tot wat eigenlijk? Onderwerpen als geweld, seks, geloof en depressie komen aan bod. En volgens bedenker en maker Reinier Sonneveld worden allerlei vragen van jongeren besproken in deze vijf minuten durende videocolumns. De eerste aflevering staat inmiddels online op eo.nl/neo. In Engeland is X Factor nog steeds een enorm succes. De single van de winnaar van deze talentenjacht wordt altijd vlak voor de Kerst uitgebracht om zo de befaamde Christmas Number One te worden. In 2009 is dat mislukt, omdat er een actie werd gevoerd... voor het nogal ruige Killing in the Name van Rage Against the Machine. En vorig jaar stond weer gewoon de X-Factor-finalist met kerst op nummer 1. Dit jaar is er weer zo'n actie om het liedje van de X-Factor-winnaar te dwarsbomen. Nu gaan ze het in Engeland proberen met Nirvana's Smells Like Teen Spirit. Roek Lips, de zendercoördinator van Nederland 3, is gevraagd voor de jury van de Gouden Roos 2012. Samen met 50 andere juryleden beoordeelt hij inzendingen voor het gerenommeerde internationale TV-festival. Lips gaat zich buigen over de categorie Live Event Show. Roek Lips aan de telefoon, goedemiddag. Ja, goedemiddag. En gefeliciteerd, want dat is toch best opmerkelijk dat een Nederlander in zo'n jury zit. Uh, nou, het is een, uh, eer, wel een eer ja, om daarvoor gevraagd te worden, dat klopt. Ja. Hoe, hoe kom je daar dan in terecht? Veel, veel uh, mensen daar aanspreken als je op die festivals komt? Uh, nou, ik denk dat het met name door... Uh, dat ik de laatste tijd al meer in het buitenland ben geweest... Uh, vanwege de, de, de landen die mee zijn gaan doen aan het tv-lab van Nederland 3... Uh, ja, ik denk dat het daardoor een beetje opgevallen is. Gouden Roos, kan je toch zeggen, is, is een van de, ja, het mis, zo niet de belangrijkste tv-prijs, toch? Het is voor Europa is het een hele prestigieuze prijs, ja. Wel in die zin te vergelijken met uh, de Emmys in Amerika. Ja. Wat wordt jouw rol in die jury? Ik ben uh, voorzitter van het onderdeel Live Event... en. Vandaaruit zeg maar, ben ik weer onderdeel van uh, de, de hoofdjury. Live event, dus dat zijn uh, programma's als uh, bijvoorbeeld The Voice? Uh, die, de, als die wordt ingestuurd, dan zal die daaronder vallen, ja. En, en dat, zou toch de... dat zou toch Nederland eigenlijk wel moeten doen, lijkt me, of niet? Uh, het is aan de producenten en de zenders hè, om programma's in te sturen... maar ik denk dat het voor Nederland zeker verstandig is om dat soort uh, programma's in te sturen. Ja. Ja. Um, uh, want uh, hoe, hoe ga je dat dan allemaal beoordelen? Dan moet je het allemaal bekijken ook, lijkt me. Ja, maar het is tegenwoordig wel heel mooi geautomatiseerd. Dus ik kan gewoon bij wijze van spreken thuis achter de laptop. Alle programma's die worden via internet beschikbaar gesteld. En dan met een geheime code kan je inloggen. En op die manier eh, kan ik met de andere Jury-leden ook overleggen. En dat zijn natuurlijk allemaal programma's, dat zijn, dat zijn bestaande programma's. die hun kwaliteit al bewezen hebben. Het is niet zo dat je daar nog weer nieuwe dingen tegenkomt waarvan je denkt: hé, hey, dat is misschien aardig voor Nederland 3? Uh... Nou ja, misschien wel breder voor, voor de hele publieke omroep. Uh, ja, dit kan wel degelijk. Want uh, de, ja, er worden zoveel programma's gemaakt en uitgezonden dat het niet zo is dat je alles al gezien hebt. Nee. En tegelijkertijd is het ook zo dat het niet gelijk uh, kijkcijfer hits zijn. als je daar een prijs wint. Want ik herinner me, een paar jaar geleden won de phone. En dat is in Nederland toch niet echt een succes geworden? Eh. Uh... Nee, maar voor veel programma's geldt dat uh, wel. Uh, ik ben zelf ooit uh, betrokken geweest met uh, het programma Paxi destijds. En dat was toen wel echt een van de best bekeken programma's in Nederland. Ja. Goed, nou nog een keer gefeliciteerd. En uh, we gaan kijken wie die uh, Gouden Roos gaan uh, winnen. Dankjewel voor u. Dankjewel. Dan is hier de laatste vraag: de handvraag. De Beatles Blokken. Het Mediaarchief. Vanavond gaat de film De Heineken-ontvoering in première. Die zaak speelde in 1983 en verschillende media... werden benaderd met tips en speculaties over de ontvoering. In het journaal van 10 november kwam bij hoge uitzondering... een woordvoerder van de politie aan het woord. En die vertelde onder meer dat de ontvoerders en ook de politie... de zaak zoveel mogelijk uit de publiciteit wilden houden. Zowel de brouwerij als de politie stellen zich achter de eisen... wel om de volgende reden dat het belang... ...van het een, een veilig terugkomen van uh, de heer Heineken en de heer Doder, Doder... ...zo belangrijk is dat wij ons graag achter die eis stellen. Dit was het eerste en tot dusver ook laatste teken van de ontvoerders? Ja, zeker. Er zijn ook telefoontjes binnengekomen bij het, dagblad, het Algemeen Dagblad. Daarin wordt gesproken over een eis van 3 miljoen losgeld. Wat is daarvan waar? Van uh, dat soort informatie is bij de politie niets bekend. Dus het is een zaak die ligt bij het Algemeen Dagblad. De krant heeft de gegevens omtrent die gesprekken niet doorgegeven aan het onderzoeksteam. Uh, voor zover ik die informatie nu heb, is dat niet gebeurd. Hoe vordert het onderzoek op dit ogenblik? Uh, op, wat dat betreft kunnen we geen enkele informatie geven. Hoeveel tips krijgt u? Een tientallen. Bruikbaar? Dat zullen we moeten bekijken natuurlijk bedrag van 3 miljoen gulden losgeld, dat bleek trouwens niet te kloppen. Uiteindelijk is 15 miljoen gulden betaald aan onder meer Cor van Hout en Willem Holheer... en al die andere mensen die bij die ontvoering betrokken waren. Na afloop van de ontvoering wist de politie 7 miljoen weer boven water te krijgen. 8 miljoen gulden is nooit teruggevonden. Lunch met Jurgen van den Berg. Vincent van Gogh heeft geen zelfmoord gepleegd, maar werd doodgeschoten. Althans, dat beweren twee Amerikaanse kunsthistorici... in een nieuwe biografie over de wereldberoemde schilder. Maar klopt dat allemaal wel? Het befaamde Amerikaanse programma 60 Minutes... besteedde dit weekend aandacht aan. Aan de telefoon is nu Leo Jansen, conservator schilderijen van het Van Gogh-museum... en een van de uitgevers van de brieven van Vincent van Gogh. Dag, de Jansen. Goedemiddag. Um, gelooft u dat Vincent van Gogh is vermoord? Nog niet. <laughs> het zou nee. kunnen dus. Nou ja, er zijn heel veel vragen rondom de toedracht van zelfmoord, of hoe je het ook noemt. En het is heel goed dat de auteurs daar eens opnieuw naar gekeken hebben. Maar... Op dit moment is het nog te vroeg om te zeggen dat, het, uh, dat wat zij als toedracht voorstellen... dus dat het een ongeluk is geweest waar een paar jongetjes bij waren... Uh, om die uh, meteen uh, over te nemen. Ja, hun verhaal is dat twee pubers Van Goch bij een uit de hand pesterij hebben doodgeschoten. Is, is, hebben zij nou ook nieuwe feiten aangedragen hiervoor, die u nog niet kende? Nee, ze hebben zich gebaseerd op, uh, op uh, bestaand materiaal. En ze hebben een paar geruchten die bestaan. En een uitlating van iemand in een interview hebben ze bij elkaar gevoegd. En gedacht, dit, hier, hier klopt iets niet. En vervolgens zijn ze dus met die... Uh... Met dat zoeklicht, om het zo te noemen, zijn ze door, uh, door het bestaande materiaal heen gegaan. en hebben ze die dingen wel daarbij betrokken waarvan ze denken dat ze dat bevestigen. Ja, dat is een verklaring geloof, van een 16-jarige jongen. Hè? En, en die kende u ook al wel, die, die, dat, dat die bestond. Dat is gewoon een, een tijdschriftinterview die dat is gepubliceerd. Maar die verklaring, daarin zegt de jongen dat Van Gogh uh, het pistool destijds van hem gestolen moet hebben. Hij zegt daarin niet dat... ...hij daarbij betrokken was. Dat hij dus bij het moment van het schot zelf aanwezig was. Integendeel, dat spreekt hij. het is een beetje onduidelijk, maar in feite spreekt hij het tegen. Dus uh, het, is, het is een kwestie van wegen van woorden en interpretaties. En uh, dat, het ligt allemaal erg gevoelig, ja. maar op dit moment vinden we niet dat het, uh, dat het voldoende is. Nee. nee, maar wij gaan uit van zelfmoord. En ook daarvoor is toch ook niet alle bewijs? Bijvoorbeeld het wapen is nooit gevonden. Nee, dat en, da en dat is gek bij een zelfmoord. Dat klopt, uh, maar dat is, je zou kunnen zeggen dat is net zo, goed bij een, net zo gek bij een moord. Maar uh, het is wel zo dat Van Gogh zelf op zijn uh, sterfbed hij heeft nog 30 uur geleefd na het schot, heeft hij gezegd ik heb het zelf gedaan. En alle mensen die direct in zijn omgeving waren, ook zijn broer Theo, gingen ervan uit dat het zelfmoord was. Dus dat blijft dan toch wel overeind staan. Uh, dus je, je, er is meer aan de hand dan alleen maar een nieuwe, nieuwe combinatie van feiten, om het zo nou, te zeggen. Nou, hebben Deze twee uh, mensen hebben de, de Pulitzer Prize gewonnen in 1991. Dat was een boek over Jason, uh, of Jackson Pollock, Jackson hè, ook een Amerikaanse Pollock. schilder. Uh, vindt u nu dat hun reputatie uh, schade heeft opgelopen? Absoluut niet. Het is, het is echt een heel erg goed boek. en um, Ze hebben heel veel beroep gedaan op onze documentatie in het museum... en op de kennis van allerlei specialisten in ons museum. En ze hebben heel grondig gewerkt... Uh, nou ja, het verschilt altijd wel eens in de interpretatie van dingen. En dit, dit is zo'n geval. En helaas is het een geval dat uh, nogal wat uh, perspennen in beweging brengt. Uh, maar in het algemeen is het een heel waardevol boek... met een heel mooi portret uh, van Van Gogh. Heel een mooie karakterschets zit erin. En het is heel goed geschreven ook. Dus het is zeker niet kenmerkend voor de kwaliteit van het boek. Nee, En u zegt dat het boek is ook, die karakterschets is ook uh, zo, daarom zo goed, omdat het niet alleen maar uh, Hosanna is wat er over hem in staat. In het, deel, het, is, het is geen hagiografie zoals dat dan heet. Geen, geen heilige leven geworden. Ze zijn heel kritisch, ze geven hem alle eer. Hij heeft prachtige schilderijen gemaakt en het was een inspirerende persoonlijkheid, maar hij was ook egocentrisch en hij manipuleerde en hij liet het achterste van zijn tong soms niet zien. Dus ze zijn daar, uh, dat is heel uh, evenwichtig, dat beeld dat ze schetsen. Dus uh, alle, alle... Uh, alle complimenten daarvoor. En hij haalt nog steeds de, het nieuws. Nu, nu, dus weer hierdoor. Maar een paar jaar geleden al met het feit dat, uh, dat hij helemaal niet zelf zijn oren had afgesneden. Paul Gauguin zou dat hebben gedaan. Ja. Uh, kortom, Van Gogh is nog steeds hot. Van Gogh is hot en uh, aangezien er nog heel veel niet bekend is... zal het uh, nog een hele tijd zo doorgaan, denk ik. Ja. Dank dat u even naar de telefoon wilde komen. Leo hey, Janssen, conservator van het Van Gogh Museum in Amsterdam. Zometeen in de, het mediavorm gaan we praten met, uh, met twee mannen... die uh, nou ja, overal een mening over hebben, in ieder geval over de onderwerpen... die wij ze voorleggen. Bart-Jan Spruit, columnist, en Henk Westbroek, vrijdenken. En hier is eerst Jan van de Putten. Radio 1, het NOS-journaal.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 In de staatscourant is de langverwachte advertentie geplaatst... voor de vacature van vicepresident van de Raad van State. Na die advertentie werd uitgekeken... en nu minister Donner voor die functie wordt genoemd. Donner was verantwoordelijk voor de werving... maar die taak werd vrijdag overgenomen door minister Opstelten. BlackBerry compenseert zijn klanten voor de dagenlange storing van vorige week. Volgens de fabrikant van BlackBerry, Rim, mogen klanten voor in totaal 72 euro aan applicaties downloaden. En ze kunnen ook een maand lang gebruik maken van gratis technische ondersteuning. En de Nederlandse honkbalploeg wordt voorlopig niet gehuldigd voor het behalen van de wereldtitel in Panama. De helft van het team komt morgenochtend aan op Schiphol. De andere helft is direct vertrokken naar hun clubs in de VS of naar Familie op Curaçao. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en overwegend droog. Het wordt bij voldoende instraling 14 graden in het noordoosten en 16 of 17 in het zuiden van het land. De zuidwestenwind neemt geleidelijk in kracht toe en wordt matig boven land en vrij krachtig aan zee. Vanavond, maar zeker vannacht, zal de wind nog verder aantrekken. Aan zee komt een harde tot mogelijk stormachtige wind te waaien. En langs de kust zijn zware windstoten mogelijk.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 ANWB Verkeersinformatie. Een file op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en knopend Rotterpolderplein staat 5 kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met de lc columnist en rechtdenker Bart-Jan Spruit... en eh, zanger, presentator, programmamaker en vrijdenker Henk Westbroek. Goedemiddag. Goedendag. Goedemiddag. Goedemiddag. Eh, eerst, Henk, even met jou. Ik las vrijdag in de telegraaf een verontrustend bericht... Dat je op brute wijze beroofd bent van je portemonnee. Ik nou, bruut helemaal niet. Ik had een twittertje rondgestuurd uh, dat ik diepe zakken heb en toch gerold ben. Ik vond hem zelf wel geestig, maar het werd direct wereldnieuws. En, uh, en er was niks bruts aan. Het kwam van het AD, begreep ik. Uh, heb jij ze zelf gebeld? Of? Nee, nee, nee, die lezen ook de Twitter. Dus ik, ik, ga, ik ga vanmiddag even rondtwitteren... dat uh, uh, de dief die ik bij deze hartelijk dank... Uh, zo vriendelijk is geweest om in het uh, café uh, in Utrecht... waar ik uh, eigenaar van ben, in een anonieme envelop... ...de portemonnee terug te bezorgen. Zonder het geld. Ah, dat wel. Dus, uh, maar ik ben nou, ontzettend blij met de pasjes. Ik nou. heb mijn Donald Duck kaart nummer 150.001 weer terug. Ik ben zielsgelukkig. Dank je wel, dief. Ja. Uh, vrolijke nieuws dan. Onze oranje mannen werden in de nacht van zaterdag of uh, zondag wereldkampioen honkbal. Bart-Jan Spruit, ja. Lief, liefhebber hè, van deze sport. Nou, ik heb een zoon die het doet. En uh, omdat hij het doet, ga ik heel vaak mee... Daar ging ik heel vaak mee. Hij speelt nu rugby. Hij is weer wat anders gaan doen. Ook leuk. Uh, en toen hij nam hij ook vaak mee naar de Haarlem Honkbal W. Ja. En dat is, echt, dat is echt een feest. Dat is ontzettend gezellig. Uh, het is, hangt een hele andere sfeer. Kijk, het is maar één vervelende sport eigenlijk. Waar iedereen het over heeft. Dat is voetbal. Huh? Oh, maar alle andere sporten, zoals <laughs> honkbal en rugby, zijn ontzettend leuk. En, uh, ja, ik hou ontzettend ja. veel van voetbal trouwens. Ja, ja. En van. Want van, van, dat is wel. Heb je wel een beetje gelijk. Ik, ik heb niks met hondbal, maar Ik hou dan weer van cricket. Dat vind ik dan wel leuk. Zeer ontspannen ah, het zit wel, het zit wel je in, je het in het verlengde. Heb je gemakje ja. naar gaan zitten ja, kijken? We ja, dat gezellig. Ja, beetje ja, ja. erbij. Maar heb je ook. Want die wedstrijd werd live uitgezonden uh, zaten ja, Dat nacht was, en... het was een beetje te gek natuurlijk. Hè, midden in de nacht. Maar ik vond het wel heel jammer. Of vreemd. Dat je. Van de van WK rugby. kon je iedere wedstrijd. De volle twee keer veertig minuten bekijken. En van honkbal wat toch een vrij populaire sport is. En we hebben daar een uh, erkend expert uh, voor, uh, Mart Smeets... Die hebben we helemaal niet gezien. Die, die was misschien net verkouden en dan houdt ja. alles op nee. natuurlijk. Hè. Maar we hebben, ja. Nee, maar dat was natuurlijk wel een beetje het punt. Hè. Want het, het WK werd af, het speelde zich af in Panama. Natuurlijk in onze het was het gewoon geen zin om naar Panama te gaan. Maar er gingen, er gingen, er gingen inderdaad heel weinig uh, journalisten mee. Ja, het is natuurlijk ja. ik, ik, het is, ik, Mijn sport is wel een beetje gek. Dat dat op het laatste moment pas enige aandacht krijgt. Ja, Want bijvoorbeeld nou. het WK Turner was bezig in Tokio, een nou, eindweg. Maar uh, daar was wel ongeveer de hele ja, pers aanwezig. Er stond veel meer op het spel blijkbaar, al die... Tickets voor de Olympische Spelen. Maar dit. Ja, ik die vind jongens het twee keer, twee keer, jongens, toch... twee keer Cuba verslagen. Ja, ik heb er geen bestand. van. Ik vind, het, hardste, ik vind ja. het altijd leuk als Nederlanders winnen. En ja. als we, als we, al wint er morgen een Nederlander een medaille bij het Hinkstap springen. Ja. Dan sta ik nog te juichen. Ook een sport waar ik verder niet zo gek op Dat ben. Het is ook heel moeilijk om 17 mm -hmm. meter te halen. Maar. Het is natuurlijk ook leuk, zijn vooral Antilliaanse jongens die in dat elftal nee, zitten. Ik Even vind, ik, ik, ik, zijn ik vind, vind dat op... weer zo'n mild racistische zo opmerking wacht. van je. Wat maakt dat nou uit dat het, ant, dat het Antilliaanse jongens nou, zijn? Nou, dat maakt heel veel uit, want daar is honkbal een sport zoals hier voetbal. He, als je op het schoolplein, daar gaat ze je voetbal en daar gaan ze Maar het ze zijn hongbal. toch allemaal Nederlanders, joh? Het zijn Nederlanders. Het ja. nou zijn allemaal uh, landen in het Koninkrijk de Nederlanders. Daar heb jij weer gelijk in. Ja. Ja, maar waar best een hoop kritiek op is... dan zie je toch maar dat we wel wat aan die jongens hebben... want die, die maken ons gewoon mede wereldkampioen. Dat ja, zijn geweldig. Laten we ze we omarmen ja. en allemaal een kus geven. Ja, nee, we worden dit... net aan zich nieuws. Nee, dat meen ik serieus. Ik vind dat dat niet mag uit. Ik maak er net een grapje tegen, tegen mij. Nee, tuurlijk. Uh, uh, over, ja. maar, maar ik vind het dat, dat het zal mijn rotzorg zijn... of ze nou uit Antille of uit Limburg komen. En de kleur maakt me ook niet uit. Nou. En het moment dat nee, je het dat dat benoemt... Dus Op het moment dat je het benoemt, maak je het... Uh eigenlijk iets heel apart En ik vind dat je dat niet moet, noem, moet doen in deze... Als Wil als... ik eens een pleidooi ja. houden... iets leuks zeggen over diversiteit... <lacht> dat het toch zo leuk is dat we Curaçao <lacht> als land in het koninkrijk... maar ze iedere dag alleen maar lopen <lacht> ja. te hopballen... en dat de jongens die wereldkampioen zijn geworden... is het weer niet goed. Nee, je mag, je mag, ja, dan, mag je, en dan mag je hele leuke dingen over. Dan zou zeggen, grijp je kans en vertel ja. Ja. Dus, je een paar leuke dingen. We hebben nog vijf minuten. Ja. Nee. Laten we het <lacht> hebben ja. over Occupy ja. Amsterdam. Ook. ook een belangrijk punt. En in Den Haag ja. trouwens was die actie ook uh, wereldwijd. van de Tea Party vind ik veel leuker. Ja? ja? Maar die hebben we niet in Nederland. Ja, we hebben iets in ja, mevrouw ja, gehad ja. hier. Um, eventjes, want uh, Volkswand, uh, tv en Jean-Pierre die concludeerde dat uh, de media er ook niet helemaal in slaagde om nou, uit te leggen waar uh, tegen geprotesteerd werd. Nee, dat konden ze zelf niet natuurlijk. Nee. Het is geen beweging, het heeft geen organisatie, zeggen ze. Het heeft ja. geen leider, zeggen ze. Dus het was, als je die beelden zag, je dacht... ja, misschien loopt mijn oma er ook. Die sfeer had het ook. Maar dat was ook weer een beetje die vervelende... Gewelddadige linkse sfeer. Ja, dat vond ik allemaal wel meevallen. Het liep er tussen. Het liep er tussen, maar dat loopt ook tussen. Bij honkbalwedstrijden niet, maar bij een leuke voetbalwedstrijd... loopt dat volk ook rond de Mensen die ruzie willen zoeken, lopen overal rond. Laten we even laten luisteren hoe de NOS-journaal het bracht. Want toch een beetje worstelend met... Wat is het nou? Jeroen Wolle de verslaggever. Ja, mensen demonstreren hier natuurlijk tegen het kapitalisme, tegen banken, tegen bonussen. Uh, je ziet het hier achter mij. Ze hebben allerlei spandoeken gemaakt. Nou, die gaan ook nog wel wat verder. Uh, bijvoorbeeld uh, tegen hongersnood, of voorkraken, tegenkraken. Ja, je ziet hier een soort ongenoegen. Dat bindt die mensen. Ja, nou zei jij uh, linksmensen vooral. Maar ik, ik heb ook volgens mij zag ik een ondernemer op tv die zei. Ah, ja. Ik ga daar toch echt heen. Ik, het spijt me, je hoeft niet echt links te zijn om. Uh, uh, uh, om bijvoorbeeld te vinden dat banken, banken bestaan uit, uit graaiers. En dat, kom op, dat maar ja, ik wil zo... jou een, een, braak, een braakmomentje gunnen... en dat eigenlijk al die banken onmiddellijk genationaliseerd moeten worden. Ja, nou, mag ik even? Nee, maar... Ja. Ik, nou ja, wat, wat ik... Wat, wat, kijk... Bij de Tea Party vind ik nog dat er een hele goede reflex aan de grondslag ligt. Een oer-Amerikaans instinct van uh, we moeten die overheid op afstand houden. Dat, dat is denk ik de achtergrond van de Tea Party beweging. En dat begrijp ik en daar heb ik ook sympathie voor. Maar dit vind ik ontzettend diffuus en wat me erop tegen staat is zeg maar die reflex... om op, voor een heel ingewikkeld economische probleem, deze financiële crisis... om dan te denken dat er maar één verantwoordelijk is en dat zijn dan de banken. En om die aan te klagen en die uh, zwart te willen ja, maken. Is, dat, terwijl we ja, natuurlijk dat, dat is hele andere die dingen. De bank banken zijn is helemaal flauwe. zelf niet verantwoordelijk voor het feit ons, dat ze allemaal zelf failliet gaan. Uh. En dat ze dan zelf aankloppen bij de overheid. Zijn die banken helemaal zelf... Dat ben ik namelijk. Nee, maar Henk, jij bent <laughs> ook een man. Jij weet, jij, jij weet precies hoe dat werkt, want uh, uh, wat, wat die club natuurlijk mist, is toch een duidelijk uh, voorman, voor ja, vrouw. die, die dat vertelt hoe zo kan het maar op gaat. Ik, dat, Misschien ik, ik, moet je er naartoe. nee, nou, ik heb erg veel sympathie voor. Kijk, Dan ja, doe ik de een, Tea Party een, en dan gaan we gewoon verder. Alles wordt op één hoop gegooid en het is heel ongearticuleerd, maar anders dan jij misschien hoopt ook mensen die ongearticuleerd een mening hebben, hebben het recht die te uiten. Oh ja. En die mag je best serieus nemen. En ik begrijp best dat uh, die mensen toch een beetje... Ik bedoel, die, die zien dat wij... Ik heb op school nog de, de wet van de communicerende vaten geleerd. Dat als je al het geld dat wij over hebben aan Griekenland geeft, dat, dat hier de kas wat minder gevuld wordt. En dan zijn ze, denken ze, nou ja, god, ik wil later ook mijn AOW hebben. Die maken zich zorgen. En daar heb ik wel begrip voor. En die die vinden ook wellicht dat als je bankier bent en tegelijkertijd vindt... dat je elk jaar recht hebt op nog hogere bonussen... en tegelijkertijd vindt dat alles wat je fout doet... door de belastingbetaler betaald wordt. Dat dat niet zo rechtvaardig Uit. klinkt. Het is een soort van... van, van maar van is, het, is het een je die, die, die Occupy-beweging? Nee. Wat jou? Is, er zijn nog tien tentjes, geloof ik. Ja. ja nou, nee, dus moet... ik, ik denk niet dat het... Ik, denk wat, ik, ik geloof best wel dat het, dat het uh, uiting geeft aan een sentiment... dat vrij wijd is, maar het is... Het slaat nergens op nou, om te denken... Sentiment sentimenten zijn heel nuttig. Ik bedoel, ik ben uit zijn sentiment heel nuttig, verliefd maar ja, geworden. Het, is ook <laughs> een sentiment, niks misbij. Nee, hij dat... was een hele rationele man. Hij was veel slimmer dan jij en ik bij elkaar. Ja, maar okay. omdat hij dat sentiment wist te articuleren. Dat was het stoelen van hem. He? Dat is jouw en, gelijk. Uh, dat, dat gebeurt hier dus niet goed. En oh. daarom is het denk ik ook geen lang leven beschot. Dat, dat geeft helemaal niks. Je dat ben ik wel met We gaan er straks over doorpraten in Stand.nl. De stelling Occupy-beweging in Nederland moet volhouden. Nog één ding, Mr. Verhagen. Die is ook maar druk met de crisis begrotingen en de banken. Hij schrijft in een opiniestuk in de Volkskrant vanochtend... dat hij meer toezicht vanuit de EU wil op alle lidstaten... en niet alleen op de eurolanden, uh, Dus op alle lidstaten. Um, Bart-Jan Spruit, is dit een slimme manier om uh, in dit geval europa rijk te nou maken? voor zulke een vraag. Dat vind kijk, ik ook lastig. Nou. Uh, kijk, het is natuurlijk oorspronkelijk allemaal bedacht... die, die, uh, die economische samenwerking en uiteindelijk ook die muntunie... om een politieke Europese Unie te krijgen... En je ziet dat deze crisis een soort acceleratie brengt in dat proces. Dat we steeds meer mensen gaan zeggen... ja, zie je wel, we kunnen op deze manier niet verder. We moeten ook meer politiek gaan samenwerken. Maar het ja, lijkt het er nooit het tegenbewegen je dan over, heel Dat, heel. Je, dan een, dat ja. je dan democratische verantwoording moet hebben. Daar hoor je ze nooit over praten. Kijk, hier zijn we het nou weer helemaal eens, opnieuw... Hm? Dat, dat die politieke integratie natuurlijk uh, tot een democratisch, democratisch tekort leidt. Dat, dat er heel veel dingen gebeuren waar jij als gewone burger... Die via jouw vertegenwoordigers een regering ter verantwoording wilt kunnen roepen bestaat en naar huis wilt kunnen sturen, dat bestaat niet in Europa. Dus het gaat te snel. En dit, voorzitter van Verhagen, gaat denk ik, voor zover ik dat beoordelen kan, weer een beetje sneller. Hè? Van niet alleen de EU-landen, maar mm. alle landen in de Europese Unie moeten vanuit Brussel ah, op hun vingers getikt kunnen worden. Het, het, het, de domme vlucht vooruit. Mensen die een slecht huwelijk hebben, die zeggen wel eens: we nemen een kind. Want dat bindt ons dan. Dat heet in de sociale wetenschappen een vlucht vooruit. Werkt nooit. En uh, ja, maar als je, als je verder nooit te betrappen bent op één oorspronkelijk idee. dan laai je eens maar een ballonnetje in de Volkskrant op. En had hij dat trouwens niet, als hij, als, hij, als hij Europa hier rijp voor wil maken. had hij dat misschien beter in een Engels of in een, in een Duitse krant kunnen schrijven? nee. Maar, maar die u, hebben betere schrijvers. Heel gek is dat hoor. Nee, maar dit is denk ik wel heel slim bedacht door een van de spindokters. Mm. Want we zetten op maandagochtend in de volksstand. Want maandagavond gaat er een brief naar de Kamer. Dan kunnen ze alvast een beetje kijken hoe de politici vandaag reageren. En dan en vanavond kunnen ze dan weer... bij Pauw en Witte ja, Man, dan hebben weer ze uitleggen. nog een de debatje, dan... dan... de... ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Is het inderdaad ook voor, uh, voor, het, voor de eigen achterban en bijvoorbeeld ook voor de achterban van de uh, gedogen? Want die is helemaal, die alles wat met Europa te maken heeft, willen ze niks van weten. Ja, kijk, als, als Wilders nu vanmiddag zegt van uh, Verhaag is gek geworden en dat gaan we dus niet doen. Ja, dan wordt die toon van die brief waarschijnlijk toch weer een beetje anders dan, wat, dan ja, met het dat concept mee, dat ze gisteren dat hadden gemaakt van een kabinet, natuurlijk dat ze dan altijd de P, de, de, de P van de A en groen-links kan ja, gaan. Ja. Bij, de, de charmante van dit kabinet, mm. er wordt fel op gemoppeld. is natuurlijk dat de coalities bij rechts en bij links gezocht moeten worden. We hebben nooit zo'n levendige het politieke C tijd gehad. Het zijn gouden tijden. Ja. Over ja. het CDA gesproken nog even. Um, het zal uh, Verhagens grootste zorg niet zijn, maar toch. Uh, Kees Veerman, gewezen minister van Landbouw... die liep gisteren in brandpunt leeg op de deelname van het CDA aan dit kabinet. Arjan Boekenstein, voormalig VVD-Kamerlid, Twitterde. Is dit nou een originele journalistieke manier? Microfoons openzetten voor visie Mastodonten. Heeft hij gelijk? Het lijkt me de gemakzucht en top. In die zin dat, dat we weten hoe Veerman hierover denkt. Wat hij gisteravond zei, heeft hij al ettelijke <coughs> keren gezegd. En dan denk je nou, we, laten we eens. Kijk, ik, het, het, de Telegraaf heeft altijd het. De naam een activistische krant te zijn. Maar dat, dat geldt natuurlijk ook voor heel veel omroepen en ook voor een andere kranten. In NRC zijn ze al we, be, weken bezig om donder een beetje een kopje kleiner te maken. Mm. In Trouw, als je die openslaat, weet je dat er een stuk komt tegen dit kabinet. Nou, voor en, en, God. En, ja, nee. en, en ze proberen het CDA eruit los te praten. Mm. Mm. Het los te bericht geven, zeg maar. Ja. Nou ja, dit is dan weer... Uh, Veer, Veerman problemen. doet daar mee. Ja, vier Ach. man. Die luid, nou Weet ja. Je, elke partij heeft wat mastodonten. Ik bedoel, de, de P van de A heeft Ed P van Tijn, die altijd als er een vernieuwing ja. plaatsvindt, hij heeft de gekozen burgemeester tegengehouden in zijn eentje. Over meneer Bos zei hij dat hij incompetent was. Over, uh, over meneer Cohen zei hij. Ik bedoel, die mensen die komen ze nu en dan. Laten ze weer een ja, boer... En elke partij, ja, maar heb ze heb je gezegd. En je moet ze niet serieus nemen. Ja, maar ze worden aan het woord gelaten. Ja, dat is En dat is de vraag. En is dat, dat te makkelijk, je vind jij, jij ook? Nou, ik ja. vind dat iedereen het recht heeft om gehoord te worden. Maar uh, iedereen heeft ook het recht om dat wat hij zegt niet serieus te uh, uh, gen uh, genomen te worden. Maar het probleem is misschien dat bepaalde... Ik vind master... de broer van, van, van Kees Piet veel beter zingen, bijvoorbeeld. <lacht> <lacht> die andere van de, de kerst heet het er ook Kees Veerman? Ja, die heet ook Kees Veerman. Ja, ja, uh, ik weet niet meer wat hij speelde, maar het, Volgens mij uh, ja, maar, was mij... Maar deze de ik filmen? dacht eerst dat deze het was, want ooit riep meneer Balken en erop om kunstenaars dat hij dat zich meer politiek uh, zouden uiten. En toen ik dat deed, werd hij gelijk boos op me. Uh, <lacht> uh, uh, ja, gek is dat. Hè? Als, je, als je met Mensen gelijk geven, is het ook weer niet goed. Nou, we hebben nog een staatssecretaris uh, gehad die een kajak had gespeeld. Ja, ja, ja het ja, was niet ja. eens de slechtste. En, uh, deze film uh, uh, is ja, de past dan, dan. hè? Ja. Uh, ja. Uh, ja. Maar nee. jij dacht uh, dat het toen de kees firma van de cats was. De nee, nee, nee, joh, dat was een grapje okay, toe. nee, Toen dacht nee, ik ook okay. dat niet. <laughs> <Nee>, Oké. <okay. laughs> goed. Uh, nou, hartelijk bedankt voor jullie bijdrage aan dit uh, Mediaforum. Uh, dat waren Henk Westbroek en Bartje Spruit. Zometeen Stephanie Gijbels in de Nationale Nieuwskus. We beginnen aan een nieuwe week daarvan. Ze komt uit Utrecht. En uh, dit is muziek van Gary Lewis en Mark Olsen, beter bekend als The Jayhawks. Nieuw album van zijn. Dit is het liedje eruit. She walks in so many ways. She wanders lone in the shade. She shakes herself in the dust. Whispers something things will be silence. She turns that sound to the sea. Clouds burst our eyes, never meet Ideas starting to move Slow as we drink from the sun We de deden aardige dingen in de jaren negentig deze mannen. Gary Lewis en Mark Olson, de Jayhawks dus. Nu terug met een nieuw album, dat heet Mockingbird Time. En daarvan hoor u She Walks in So Many Ways. We gaan beginnen aan een nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. En dat doen we vandaag met Stephanie Geibels, 23 jaar uit Utrecht. Welkom. Ja, dank je. Studentjournalistiek. Ja, klopt. Die, die hebben we vaker de laatste tijd. Gaat dat rond op die scholen van journalistiek? No, uh... Nee, eigenlijk helemaal niet. Oh. Nee, voor zover ik, uh, ik heb verder helemaal geen klasgenoot of uh, uit, oud studenten die... Uh, nee, ik nee. wist het niet. Maar jij gaat, als, als jij hier goed scoort, ga je dat natuurlijk rondvertellen vertellen... en dan uh, gaan ze allemaal meedoen Ja, straks. maar ja. laten we niet op de zaken vooruit lopen. <laughs> oh, je bedoelt over dat goed scoren. Ja. Uh, even, even op de zaken vooruitlopen. lopen. Wat, wat zou je uiteindelijk willen in de journalistiek... als je helemaal klaar bent straks met die opleiding? Uh, Televisiejournalistiek wil ik uiteindelijk gaan doen. Radiojournalistiek vind ik ook heel erg leuk, daar ben ik ook wel even mee bezig. Uh, maar uiteindelijk zie ik mezelf toch wel het liefst uh, voor de televisie werken. Ja, en waarom? Ja, ik heb heel veel met beeld. Dat, dat heb ik al van jongs af aan. Dus ik denk dat daardoor, uh, dat het, dat daardoor komt. Nou ja, dat, dat klinkt logisch inderdaad. Um, nou, dat is allemaal straks. Eerst die quiz. Uh, laat maar zien hoeveel je dan van het nieuws weet. En een student journalistiek uh, zou daar toch iets van moeten weten. Dus we gaan kijken hoeveel je komt. Eerst de nieuwsfactor bepalen. Ongelooflijk kippenvel. De nationale nieuwsquiz. World champions. Randa, campeon del mundo. Hier vangt hij de bal bij het derde honk. En Nederland schrijft geschiedenis voor het eerst. Wereldkampioen hondbal. Fantastisch. Dit laat zien dat Curaçaoënaars met Nederlanders Landers dus heel, heel goed kunnen werken. Wat denken jullie ervan? Het is geslaagd! Het is geslaagd, jongens! Het is geslaagd! Ja, de Nederlandse honkballers die vieren in Panama hun sensationele wereldtitel. Oranje, dat nooit verder kwam dan de vierde plaats, won de finale... en schreef daarmee sporthistorie. Hier is vraag 1. De Nederlandse ploeg won met 2-1. Van welke 25-voudig wereldkampioen was dat? Cuba. Dat is goed, Nederland was het eerste Europese land ooit in de WK-finale. Werper Rob Kordemans werd de uitblinker van de avond. Stond 87 innings op de heuvel. De tweede vraag. De overwinning zorgde voor veel opwinding, nachtelijke tv-kijkers... en felicitaties van onder andere ook de koningin. Welke bewindspersoon bracht als eerste namens het kabinet... haar felicitaties over aan de Nederlandse honkbalmannen? Uh... Wie was dat in het kabinet, die onmiddellijk... Schippers... Ja. Is dat de gok of niet? Nee. Nee, het kwam ineens weer binnen... Ja. Ja, dat is goed, Edith Schippers, uh, want die gaat over de sport. Het honkbalteam heeft een gouden hoofdstuk toegevoegd... aan de Nederlandse sportgeschiedenis. Als je binnen twee dagen van honkbal groot mag Cuba weten winnen... dan ben je echt de allerbeste, zei de minister. En daarna pakte ook premier Rutte de telefoon om zijn gelukwensen over te brengen. Vraag drie. In 2005 was het WK Honkbal uh, hier in eigen land, in Nederland dus. Welke voormalig tophonkballen leidde Oranje toen als coach... naar de eerste halve finale plek? Uh, gok... Brian, nog wat? Dat is inderdaad een gok. Dat is de huidige coach, Brian Farley. Want die bedoel je, neem ik aan. Ja. ja. Nee, dat is de coach die er nu is. Het is Robert Eenhoorn. Uh, tegenwoordig is hij technisch directeur van de Nederlandse Honk en Softbalbond. Veelvuldig in het nieuws na het behalen van de titel uh, als fanatieke vijandorde zat hij daar gisteren op de tribune en uh, nam de felicitaties uh, in ontvangst. Van harte, Robert, we zijn trots op je sprak stadionspeaker Peter Houtman tot Eenhoorden. En die Robert Eenhoorn, die is behalve bondscoach ook jarenlang zelf speler geweest... heeft ook in Amerika gespeeld. We gaan naar de vierde vraag. Dat is de vraag met een geluidsfragment. Goed luisteren, wie is hier aan het woord? Nou, voor een deel zou het kunnen. Voor een deel kan je zoeken naar wat overgangsproblemen zijn... die in een nieuw systeem beter moeten. En ik denk dat heel veel ook gaat over Nederlandse bureaucratie... en een Caribische situatie, en dat werkt niet. Ik durf het je niet te zeggen... Gokken? Nee? Siebrand van Haasma-Buma is oh, dat, ja, ja, ja. fractievoorzitter van het CDA. Hij was een van de zes fractievoorzitters die een bezoek brengt aan de Antilliaanse eilanden... waarvan drie, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten, zelfstandig landen vormen binnen het Koninkrijk. We gaan naar vraag vijf. Tijdens een bezoek zaterdag aan welk eiland werden de fractievoorzitters oversteld... met klachten van eilandbewoners over de versplinterde contacten met Den Haag? Saba. Dat is goed. Sinds vorig jaar samen met Bonaire en sint Eustatius een bijzondere gemeente van Nederland. Toch voelen de Sabanen zich tweederangs burgers. We gaan naar de laatste vraag. Dat uh, is een vraag waar je vier punten kan verdienen maximaal. Uh, je krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. Uh, de vraag is simpel, wat bedoelen we hier? Dus het gaat om één onderwerp, één term. Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Want dan zetten we de tellen met de punten ook stop. Hier komen de aanwijzingen. Vier. In Duitsland gaf ik Marx gelijk. 3. Ik ben tegen van alles. 2. We are the 99%. 1. Mijn protestbeweging ging zaterdag ook in Amsterdam en Den Haag de straat op. Occupy. Je voelt niet eraan komen? Ja, nou, ik... ik, ik. Ik moet zeggen dat ik een beetje... Ik was het nog een beetje topbaan... te uh, laten doorgingen. <laughs> je, je dacht van ik laat gewoon... Eerst even alles, alles voorbij komen... en dan ga ik eens een oordeel geven over wat het is. Um, ja, uh, Goed, dat levert nu één punt op... want het, het is inderdaad die Occupy-beweging. Uh, over Marx uh, gesproken... even de uitleg bij die aanwijzing. Uh, met die leus gingen ze in Berlijn de straat op. Marx zelf stelde al zijn filosofisch en wetenschappelijk werk... in dienst van één politiek-filosofisch doel... de bevrijding van de onderdrukte klassen in het kapitalisme... En daarmee de opheffing van de vervreemding die dit systeem in stand houdt. Zeer toepasselijk dus. Dan uh, die andere Ik ben tegen van alles. Nou, dat is ook een beetje de kritiek erop. Hè. Je weet niet precies waarvoor het staat. We are the 99%. Dat is een veelgebruikte leus waarmee de demonstranten zeggen... op te komen voor de belangen van het overgrote deel van de wereldbevolking. En de laatste, die had te maken met uh, de steden waar die dus ook in Nederland... Uh, te zien en te beleven was de Occupy-beweging. Nogmaals, we gaan er straks in standpunt.nl ook aandacht aan besteden. De stelling dan, de Occupy-beweging in Nederland moet volhouden. Je hebt vier punten, daarmee gaan we zometeen vermenigvuldigen... in deel 2 van de quiz.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 Het begon als een klein initiatief op Wall Street. Dit weekend dus navolging in 950 steden. En zaterdag gingen betogers ook in Nederland de straat op... om te demonstreren tegen de hebzucht... 500 mensen trokken naar het Malieveld. In Den Haag ruim 1000 demonstranten bezetten het Amsterdamse Beursplein. Heeft het zin wat de betogers van deze Occupy-beweging doen... of kunnen ze beter stoppen met de bezetting van het Amsterdamse Beursplein? U mag het allemaal zeggen, bent u het eens of oneens met onze stelling... sms staat dan naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101, dus 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, www.stand.nl... en als u twittert, doe dat dan met Hekje Standpunt. Dan zijn we terug bij Stephanie. Stephanie Geibels, 23 jaar, uit Utrecht. Factor 4, dus daarmee gaan we zometeen vermenigvuldigen. Uh, nu is de zaken in 90 seconden tijd zoveel mogelijk goede antwoorden te geven... Uh, op de vragen die wij stellen. <kijkt> een soort kanon, dat we op je afschieten met nieuwsvragen. Als je een antwoord niet weet, pas roepen. Hier komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. Wie is de presidentskandidaat voor de Franse Socialisten? François Landen. Is goed. De regerende militaire raad van welk land heeft een verbod op discriminatie ingesteld? Egypte. Dat is goed. Wie maakt dit weekend voor hem een zeldzame fout aan de rekstok? Pas. Epke Zonderland. Duizenden mensen zijn gisteren in Washington bijeengekomen om welk nieuw monument in te wijden? Pas. Martin Luther King monument. Oh ja. Wie heeft gisteren voor de tweede keer in haar carrière de Europese titel in het enkelspel veroverd? Pas. Li Zhao. De tafeltennister Lady Gaga gaf zaterdagavond in Hollywood... een show voor welke oud-president? Pas. Bill Clinton. De Amerikaanse staat Californië heeft zondag 16 oktober uitgeroepen... tot wat voor dag? Kun je de vraag nog een keer herhalen? De Amerikaanse staat Californië heeft zondag 16 oktober uitgeroepen... tot wat voor dag? Pas. Steve Jobs dag. Een Nederlander wordt beschuldigd van de ondergang... van een prestigieuze journalistenopleiding in welk land? Pas. In Kosovo. Welke minister wil met een snellere asielprocedure het een migratiebeleid rechtvaardiger maken? Leers. Dat is goed. Uit onderzoek blijkt nu dat Hendrikje van Andel hoe oud werd dankzij zeldzame genen. Pas. 115 jaar bij de afsluiting van de Kinderboekenweek is welk personage verkozen tot grootste Kinderboekenheld? Pavloon. Ja. Uh, nee, pas. Ja, hoe heet dat? Hoe heet dat? Uh, uh, ja, do wolfje, Dolfje, Dolfje, Wolfje. Ja, die re rekenen we goed. <laughs> Welk land zal Cyprus niet erkennen als voorzitter van de EU... als er dan geen deal is over hereniging van het eiland? Pas. Dat is Turkije. Uh, dolfje, weer Wolfje was het officieel. Maar goed, die, die geven we je. Uh, Paul Verloon is inderdaad de, de schrijver van die boeken. Um, je had vier. Maal vier. Vier vragen goed. Je, moest, je moest te vaak passen. 16 jaar. ja. Yeah. Um, we zeggen er niks meer over. Nee. <laughs> je krijgt van ons uh, de kaarten mee voor beeld en geluid. We doen uh, de lunchradio erbij, een mok en een broodtrommel ja, van dit programma. En er staat keihard met grote letters lunch op. Dus dat kan je nooit fout doen. Uh, succes met je carrière. We zien, uh, we zien elkaar vast een keer in de journalistiek. We gaan zo meteen uh, na um, ene verder praten. Dat doen we zo tegen kwart over een. Dan gaat het over klassieke muziek. Maar er wordt eigenlijk vandaag de dag nog steeds klassieke muziek gemaakt. Dus het is echt niet alleen maar Brahms, Beethoven en Mozart. Ook tegenwoordig zijn er nog klassieke componisten. Met een van hen gaan we zo meteen spreken. Want het is vandaag de dag van de klassieke muziek.